Twee uur. Dit is Radio 1 met Thijs van den Brink en Elsbeth Grütke. Door wie zit de Nederlandse woningmarkt in een diepe crisis? We praten daarover met de man die dat uitzocht. En hoeveel moet u straks gaan betalen als u door België wilt rijden? Nu Eerst het NOS-journaal met Mark Visser.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 In Polen is een moeder opgepakt die drie van haar eigen baby's heeft gedood. De lichamen van de pasgeboren baby's zijn teruggevonden in de vriezer. Moeder van 41 werd opgepakt in de plaats Lubawa, in het noorden van Polen. De echtgenoot van de vrouw is ook aangehouden. Stel kon worden opgepakt na een tip van een buurtbewoner. Die had wel gezien dat de vrouw zwanger was, maar zag daarna nooit een baby. In Kaatsheuvel is een inbreker vannacht zwaar gewond geraakt toen hij werd beschoten. De man probeerde in te breken in een hennepkwekerij. Het is volgens de Brabantse politie nog een raadsel wie de schutter was. Op een bedrijventerrein in Kaatsheuvel vonden agenten na een melding de inbreker met een schotwond tussen de wietplanten liggen. De man van 32 was waarschijnlijk via een gat in het dak binnengekomen. Dan het weer, vooral in het oosten en zuidoosten, een enkele bui. In de rest van het land zo goed als droog en af en toe zon. Het is 7 tot 11 graden. Vannacht en morgen vanuit de zuiden regen. Overdag af en toe zon en het wordt dan iets warmer. We gaan zo verder met Dit is de Dag. Blijf luisteren. Als ik alle buitenlandse kranten wil lezen die vandaag verschijnen... ben ik al snel twee jaar bezig. Daarom lees ik 360 magazine. Elke twee weken het beste uit de internationale pers.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 Dit is Radio 1. Ejo, dit is de dag Elsbet Guttek en Thijs van den Brink. Dit is de dag dat Kees Verhoeven zijn bevindingen presenteert van een parlementair onderzoek naar de woningmarkt. Goedemiddag meneer Verhoeven. Goedemiddag. Heeft u tijdens uw onderzoek gedacht? Had ik het eerder geweten, dan had ik geen huis gekocht. Nee, uh, dat is ook weer niet uh, het geval. Uh, maar we hebben wel een aantal bevindingen gedaan... die ook voor, voor mensen en huizenbezitters uh, ja, wel uh, duidelijke consequenties hebben. Het wordt een uh, waar spektakelstuk. Komende zaterdag de opening van 300 jaar Vrede van Utrecht. Acteur Peter Blok doet eraan mee. Doen we er goed aan zaterdag naar Utrecht te komen? Heel goed. Want dat ga je nooit meer meemaken, zoiets. Wat, wat, wat is daar te zien? Een enorm evenement met, met muziek, uh, tekst, dans, beweging, vuurwerk. Een groot spektakel. Een vakantie naar het zonnige zuiden begint straks duur. Want om door België te mogen rijden heeft u straks een vignet nodig. De ANWB komt er vandaag tegen in opstand. En wij praten daarover met het Vlaamse parlementslid Dirk de Kort. En moeten mensen die zich hebben geregistreerd als orgaandonor voorrang krijgen. als ze zelf een orgaan nodig hebben? Dat vragen we straks aan ethicus Theo Boer. Uw mening horen we graag via Twitter met de hashtag DIDD. Of het kan ook via onze website ditisdedag.nu. In het begin denk je van nou, dat wordt wel verkocht. Bijna een kwart van de woningen die in Nederland te koop staan, is te duur. Nou, die paar maandjes, dat, dat gaat wel. De huizenprijzen, die daalden afgelopen jaar met 7%. En ja, op een gegeven moment wordt het toch wel. Ja, dan raak je gewoon niet verkocht. Vervelend, ja. zeg maar. Kees Verhoeven, u heeft zojuist de resultaten gepresenteerd... van uw onderzoek naar de woningmarkt. U spreekt erin van een zeepbel, een overheid... die onvoldoende ingreep op de woningmarkt. Toezichthouders die te laat waarschuwden. Banken die via constructies mogelijk maakten dat mensen te veel gingen lenen. Ja, het lijkt wel alsof ongeveer alles is fout gegaan. Is dat zo? Nou ja, terugkijkend kun je in ieder geval zeggen... dat in het samenspel van al die verschillende organisaties... en partijen op die woningmarkt... Uh, dat het wel goed is om, om lessen te leren van, van de afgelopen twintig jaar... Uh, want we hebben gewoon gezien dat er aan de ene kant is, uh, is, zijn mensen en huizenkopers aangezet om enorme bedragen te lenen uh, bij banken, om een, uh, om een huis te kunnen kopen. Zijn aangezet, zijn aangezet, hebben ze zelf gedaan toch? Ja, dat hebben ze zelf gedaan. Alleen uh, die mensen hebben lang niet altijd uh, goed de, de consequenties kunnen overzien van, van de lening die ze aangingen. Waarom niet? Uh, is de burger dom? Nee, nee, nee, ik denk niet dat de burger uh, in die zin uh, uh, gezegd moet worden dat de burger dom is. Uh, ik denk dat heel veel mensen gewoon in die tijd niet door hadden... dat uh, de, uh, de stijging van de huizenprijzen en de goede vooruitzichten... dat er op een gegeven moment weer een eind aan zou komen met alle gevolgen van dien. En daar hadden we met z'n allen uh, beter op moeten op, uh, anticiperen. Ja, En als u zegt met z'n allen en alle partijen, dan is eigenlijk ook weer niemand schuldig. Hè? Want wie, wie is nou het meest uh, aan te rekenen dat het zo fout is gegaan? Nou, de, de commissie Huizenprijzen heeft, heeft teruggekeken op een periode van 20 jaar. Uh, waarin de prijzen enorm omhoog gingen. En daar hebben allerlei partijen uh, een rol in gehad. Maar wij hebben niet een, een schuldvraag. Maar we hebben wel duidelijk blootgelegd hoe het gegaan is. Oh. Nou, banken hebben uh, geld geleend aan consumenten die daar ook uh, grif gebruik van gemaakt hebben. En vervolgens is de, de prijsstijging niet vertaald naar meer huis voor het geld. Uh, en uiteindelijk hebben ontwikkelaars, maar ook gemeenten, hebben weer een deel van dat geld geïncasseerd. Uh, via de grondprijs. Dus uh, ja, er is een, een ingewikkeld samenspel geweest... wat wij nu hebben ontleed. En daar moeten we in de toekomst gebruik van maken... Uh, om ervoor te zorgen dat mensen die nu een huis kopen... bijvoorbeeld niet veel te veel geld lenen... om dat huis te kunnen kopen. Ja. Is, er, is er sprake dat een van de partijen die u noemt... misschien uh, excuses aan moet bieden? Ik lees bijvoorbeeld dat u zegt over de overheid... dat zelfs toen duidelijk werd dat het aanbod... systematisch tekort schoot het Rijk niet meer de regie nam. De overheid heeft onvoldoende gedaan... om de ruime kredietverstrekking een halt toe te roepen. Dus dat zijn toch steken die zijn uh, gevallen of zijn laten vallen, om het even zo te zeggen. En is er iemand die daar uh, verantwoordelijkheid voor moet nemen? Nou, ik denk dat we naar de toekomst toe allemaal uh, verantwoordelijkheid moeten nemen. En wat u zegt, hè, van als uh, iedereen de schuld uh, zou krijgen... dan heeft niemand de verantwoordelijkheid. Dat is inderdaad een van de gevaren voor de toekomst. Uh, ik denk dat we lessen moeten leren. En uh, dat betekent dat de overheid moet zorgen... dat bijvoorbeeld het oneindig maar lenen van geld... Uh, zes keer je inkomen, uh, daar moeten we op een gegeven moment de grens aan stellen. Maar we moeten bijvoorbeeld ook zorgen dat uh, mensen die een huis willen bouwen... of een huis willen kopen, uh, dat op een verantwoorde manier kunnen doen... en dat de, de bouwproductie ook niet heel erg achterblijft bij de vraag. Ja, u zegt... Wij willen lessen leren, willen naar de toekomst kijken, maar ik wil het gewoon even terugkijken. Zijn we als consument ook schuldig? Uh, consumenten hebben niet altijd goed doorgehad, uh, en daar ligt de schuld zeker niet alleen maar bij de consument, uh, dat het gewoon heel gevaarlijk is om uh, een flink deel van, uh, van je inkomen, zes keer je inkomen, om dat te lenen om een huis te kunnen kopen. Uh, aan de andere kant is het ook zo dat banken en hypotheekverstrekkers best wel hadden uh, kunnen bedenken dat op een gegeven moment de huizenprijzen niet eeuwig door zouden stijgen. Maar er is een tijd geweest, 1998, 1999... toen hebben zelfs heel veel economen gezegd... het lijkt erop alsof we eeuwige groei zullen krijgen. En daar hebben heel veel mensen van gedacht... ja, de prijzen zullen altijd blijven stijgen, dus ik stap ja. nu in. Is dat echt zo? De, welke economen waren dat? Ik geloof er niks van. Ik leefde al in die tijd en volgens mij had iedereen <laughs> toen de gedachte... ja, dit gaat een keer over... Ja, we leefden samen uh, in die tijd. Oh ja? In, ja. in de samenleving. Nee, oh, ik herinner ja. me heel goed dat er op een gegeven moment echt. Daar, daar kun je echt op naslaan. Dat de economen waren. Vlak voor de internetbubbel. die spraken van, van uh, oneindige economische groei. Dat, dat zou door, door de, de innovatie mogelijk zijn. Ja, oké. Okay, dat is nu wat anders dan een eindig stijgende hu huizenprijs. Ja, ja, in die tijd is dat natuurlijk een vertaling van geweest. Dat de economie zo groeide. En dat iedereen dacht: ja, je, ik ben wel gek als ik nu geen huis koop. Want hm. dat is gewoon iets wat, van, uh, wat steeds meer waard wordt. En ik stap nu in. Die In die tijd eigen is er een, een gek. Ja, je was een dief uh, van je eigen portemonnee... Dus je niet instapte. En in die tijd is er wel een bepaalde gekte geweest. We herinneren ons toch ook allemaal... Uh, rijen voor woningen uh, in bepaalde ja. delen van het land. Een makelaar hoefde maar gewoon te wachten. En er kwamen veertig mensen achter elkaar kijken. Even rondlopen en er werd ter plekke geboden. We hebben het echt gezien. Uh, en daar moeten we gewoon in de toekomst van leren. Ja. Mensen aan tafel, heel voel jij je aangesproken? Heb jij dingen gedaan die je beter niet had kunnen doen? <lacht> als het gaat over huizen? Nee, op het gebied van huizen niet. Kijk, met een heel, heel simpele opleiding heb ik genoten. Maar ik weet nog wel dat ik een aantal jaar geleden... ik denk tien gel jaar geleden al een hele moralistische brief... naar een, een makelaar heb gestuurd van de mensen tegenover ons... ...waarin ik heb gezegd... ...hoe kunt u meedoen aan het prijsopdrijven... ...van huizen in onze wijk op deze manier? Die, die, die, Jij die hebt een brief geschreven? Die, ik vond het echt verschrikkelijk. De prijs ging opeens 10% omhoog in, in een jaar tijd. Dus zei: dat ja. kan toch niet zo doorgaan? Dan ben ik een eenvoudige academicus. Dus ik snap niet Heb je antwoord dan... gekregen eigenlijk? Nee, ik vond het impertinent. Oh. En dat snap ik ook wel weer ja. natuurlijk. Ja. Ja. Heb je de blok meegedaan aan de gekte? Ik zat net voordat die gekte toe ging slaan, uh, heb ik een huis gekocht. Dat, in de maanden dat dat gebeurde, begreep ik precies hoe het werkte. Toen ik er drie maanden woonde, was ik het vergeten. Dus ik <lacht> ja. heb er niet meer mee bemoeid. Nee. Nee. <lacht> nou, nee. Nee. Ik, ik, ik denk dat het, dat het veel mensen zo is, uh, is gegaan. Um, en het leek er heel goed uit te zien. En iedereen had ook belang bij het, het, het vervolg van die prijsstijging. Uh, en daardoor zijn er te laat uh, ja, dempingen ingebouwd. Ja. Laten we eens even kijken naar de aanbevelingen. U doet er een heleboel. We pikken er even een aantal uit. Eén, één, daar zegt u in dat er een maximum, maximum moet worden gesteld. aan hoeveel mensen mogen lenen. in verband met hun inkomen. Uh, en dat moet dan gecontroleerd worden. niet door de bank, maar door de AFM. Klopt. Dat klopt. Wa waarom wilt u dat? Nou ja, wat, wat gewoon de oorzaak is geweest van de prijsstijging... want dat was onze onderzoeksvraag, hè. hoe komen die prijzen tot stand? Uh, dan is vrij duidelijk dat de, de, de opgerekte leencapaciteit... dus de hoeveelheid geld die mensen konden lenen, dat dat de oorzaak is geweest van die prijsstijging, die ja. enorme prijsstijging. Als je daar dus in de toekomst uh, wat aan wil doen... om mensen te behoeden, maar ook bouwbedrijven en woningcoöperaties... voor ineens een omslagpunt en, en nu de situatie waarin we nu zitten... dan zul je die leencapaciteit moeten beperken. Ja, nou. Dus je mag dan niet meer zes of zeven keer je inkomen lenen. Exact. De commissie stelt eigenlijk voor om, om te zeggen... van stel gewoon een duidelijke bovengrens. Dus uh, ten opzichte van de waarde van, je, van het huis dat je gaat kopen... en ten opzichte van, uh, van het inkomen dat je hebt. Hoe hoog die grens precies is, daar moeten we goed over nadenken. Maar stel in ieder geval een harde grens... zodat ook in enorm optimistische tijden... Uh, die grens toch een bepaalde uh, uh, ja, bewaking ja, meest, is van ja. het uiterste. Ja. Ja. Ja. Maar u vertrouwt dat de banken niet toe? Want u zegt de AFM moet dat controleren. De banken, die, die, die kunnen we dat niet toevertrouwen? Nou ja, We hebben een, een, op dit moment een toezichthouder, hè, de Autoriteit Financiële Markten... die is ingesteld om te kijken naar het gedrag van, van banken en hypotheekverstrekkers. Die toezichthouder heeft een, een, een stevige invloed. Dus om nou weer een nieuwe toezichthouder of een nieuwe verantwoordelijkheid neer te leggen... we hebben gezegd, laat die toezichthouder, die veel met de bank communiceert... daar nou uh, degene voor zijn die ervoor zorgt dat dat uh, begrensd blijft. Ik zit me nog even af te vragen of het logisch is. U zegt, die prijzen die gingen zo omhoog omdat de mensen veel konden lenen. Dat, ja, dat, dat snap ik niet zo goed. Er zijn er heel veel dingen die we am, allemaal best kunnen betalen, maar dan gaan de prijzen toch niet per se omhoog. De auto's ja. worden er ook niet duurder, omdat wij ze goed kunnen betalen. Ja, dat klopt. Maar het gaat hier om een markt, de woningmarkt, waar uh, het veruit het grootste deel bestaat uit tweedehands aanbod bestaande woningen. Uh, en op een gegeven moment als uh, de economie aantrekt... wat eind jaren negentig gebeurde... Uh, steeds meer mensen twee verdieners werden... en de rente ook nog eens daalde... dan worden er allemaal uh, condities geschapen... om het heel aantrekkelijk te maken om een huis te kopen. Dus de vraag nam enorm toe. Maar het aanbod kan natuurlijk niet zo snel reageren... als in de markt van auto's of telefoons. Hmm. Dus je zit met een bestaand aanbod. Iedereen gaat om dat bestaande aanbod knokken... En dat doe je door meer te lenen om de hoogste bieder te zijn. Oh, okay. En men zag natuurlijk ook het, een woning als een beleggingsobject. En dat is met een auto gewoon exact. niet zo. Het wordt minder waard, de woning wordt wet meer waard. Het werd waard. gezien als een, een woning, een huis. werd echt gezien als een investering. Ja. Stap nu in, want het stijgt door. En op een gegeven moment heb je dan wat opgebouwd via die woningmarkt. Ja. Daarvan zegt u in uw aanbeveling... de overheid moet geen woningbezit meer stimuleren... maar woninggebruik en doorstroming. Dat is echt een breuk met het verleden. Hè? Want daar werd toch altijd gezegd... allemaal een eigen woning. Daar Klopt. stopt u vanaf? Nou, we, we bevelen aan om dat beleid echt uh, kritisch te herzien. We hebben jarenlang, uh, heeft de overheid als centraal beleidsanker gehad... het stimuleren van uh, eigen woningbezit. Dat was gewoon een doel. En wij zeggen, ja, het bezit... Moet niet uh, uh, belangrijker worden dan het gebruik van die woning. En maar het is dus toch altijd gezegd: ja, het is heel goed als we een woning hebben. dan voelen we ons verantwoordelijk voor die woning, ja, voelen we dat... ons verantwoordelijk voor de buurt waarin die woning staat. Ja, nou ja, deels is de dat tuin. ook wel, uh, wel waar. Voor Alleen tuin, dat was ja. natuurlijk wel in de tijd van uh, die enorme prijsstijgingen. En nu zien we dat, dat een woning helemaal niet altijd meer betekent. Dat er garantie is voor, voor kapitaalopbouw. Dus we hebben nu gewoon gezegd, de maatschappij verandert ook, is, is, is diffuser geworden. Verschillende soorten huishoudens, verschillende soorten arbeidscontracten. Zorg nou dat je niet alleen maar inzet op koopwoningen. Uh, maar zorg gewoon dat je woonvorm neutraal, dus ook huur en sociale huur. dat je die allemaal als het ware gebruikt. Uh, in plaats van dat je uh, gaat voor woningbezit. Ja, maar dan moet u echt iets aan de mentaliteit. Of dan moet er iets heel erg aan de mentaliteit veranderen. Want dat is denk ik al sinds Tweede Wereldoorlog het idee van je moet een eigen huis hebben. Dus hoe, hoe gaan we dat veranderen? Nou, de, de, de commissie heeft uh, best wel een uh, stevige ambitie. Maar we hebben niet de ambitie om de mentaliteit van mensen. Nou ja, dat zal wel moeten worden. Ja, er zal wel een, een verandering van denken moeten komen. En daar kan de overheid een stap in zetten. Uh, en, en die stap is door gewoon te zeggen van uh, het gebruik van een huis... Uh, uh, in plaats van het hebben van een huis. Uh, en ook de doorstroming van het ene type huis, bijvoorbeeld een sociale huurwoning... naar uiteindelijk bijvoorbeeld een particuliere huurwoning. Dat zal beter mogelijk moeten worden. Want als er doorstroming in die markt komt, dan heeft iedereen... alle huishoudens hebben daar baat bij. Want dan krijg je weer meer verkoop en meer koop van huizen. En dat ligt nu juist helemaal stil. Ja, die hypotheekrenteaftrek, moeten we daar ook mee stoppen dan op een gegeven moment? En de commissie heeft, uh, heeft de afgelopen twintig jaar uh, zeg maar, gekeken... wat is nou de rol van die aftrek geweest. Uh, hij is niet de oorzaak zelf voor de prijsstijging... want hij was er ook al voordat die prijsstijging begon. Maar die producten die banken hebben ontwikkeld... waren erop gericht om die hypotheekrenteaftrek maximaal te benutten. Uh, dus de, de overheid had terugkijkend in ieder geval meer kunnen doen... aan de hypotheekrenteaftrek. Er worden nu ook al een aantal dingen aan de hypotheekrenteaftrek gedaan. Dus daar hebben we als commissie... Uh, niet nu een toekomstaanbeveling voor. Maar, maar we hebben wel toch... terugkijkend gezien dat het een uh, invloedrijke rol ja. heeft gespeeld. Maar dat is toch een heet hangijzer altijd. Er is toch ook wel gezegd, de een deel van de stagnatie op die woningmarkt... komt juist ook door de hypotheekrenteaftrek. Dus moet u daar niet wat meer uitspraken over doen dan? Uh, ik denk het niet, want uh, er wordt op dit moment al uh, uh, beleid gemaakt... om de hypotheekrenteaftrek geleidelijk af te bouwen. Dus dat is al in gang gezet. En wij hadden als commissie ook echt de opdracht om terug te kijken. En we hebben heel duidelijk gezegd wat de rol van de hypotheekrentaftrek is. En iedereen die ons rapport gelezen heeft... kan daar echt duidelijke conclusies uit, uh, uit halen. Uh, maar ja, je zit ook met een commissie... met een aantal verschillende politieke partijen. Uh, en het is inderdaad een heet hangijzer geweest. Dus we hebben ook uh, geprobeerd het zo objectief mogelijk op nou, te schrijven. Had u meer op willen schrijven eigenlijk? Nee, we hebben als commissie opgeschreven wat we Uzelf konden opschrijven. Ja, maar dat is niet relevant. Ik, ik ben Als voorzitter van die commissie uh, ben ik ervoor om namens de Tweede Kamer een, een inhoudelijk onderzoeksrapport uh, uh, neer te leggen. Waarin duidelijk staat wat er de afgelopen tijd uh, gebeurd is. Om te leren van het verleden. En ja, Daar denk ik dat we nou, in ieder geval een, een dappere poging ja. uh, toe ja. hebben gedaan. Meneer maar. Ja, maar Voever, zijn er uh, in uw commissie ook nog voorbeelden aan de hand geweest... van vergelijkbare situaties in andere landen? Want ik kan me voorstellen dat er uh, misschien in Zweden... want volgens mij was in Zweden dezelfde situatie... maar met een iets minder grote uh, woningbubbel. Maar volgens mij, heb u daar uw licht nog opgestoken? Zeker. We hebben naar een aantal uh, vergelijkbare landen in, uh, in West-Europa gekeken. En we hebben ook gezien dat je eigenlijk drie type woningmarkten zou kunnen onderscheiden. En Nederland is goed vergelijkbaar met uh, bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk. Um, maar er zijn bijvoorbeeld ook landen zoals Duitsland en België... waar je uh, veel stabielere uh, ontwikkeling van de prijzen zag door een aantal verschillende oorzaken. Uh, maar Nederland zou een aantal van die uh, uh, systemen in die andere landen... best wel uh, kunnen gebruiken om naar te kijken. Laten we nog eens even naar een laatste aanbeveling kijken. De woningbouwcorporaties die bouwden veel te weinig... voor de onderkant van de woningmarkt, zegt u in uw rapport. Het model moet anders worden, zodat ze dat wel weer gaan doen. Nou zijn volgens mij woningbouwcorporaties alleen maar bezig... met het verkopen van, de, van hun voorraad sociale huurwoningen. Is dat fout? Nee, sterker nog... Um... De, de, de huurmarkt is, is geen goed uh, ventiel geweest om de, de, de gekte, de, de house op de, op de koopmarkt uh, weg te laten te vloeien. En dat komt. Uh, er was bijvoorbeeld een mogelijkheid geweest om meer woningen te verkopen, zodat er meer aanbod uh, aan koopwoningen zou zijn geweest. Waardoor de prijzen ook wat minder zouden zijn uh, gestegen. En woningcorporaties hebben op een gegeven moment uh, uh, meer verantwoordelijkheid gekregen samen met gemeenten om te gaan bouwen. En zij kregen er belang bij om aan de bovenkant van de markt te bouwen, omdat ja. dat gewoon het meest opbracht. Mm -hmm. Dus ja, ze hebben dat, omdat ze ook geprivatiseerd zijn in de jaren negentig... hebben zij een veel bedrijfsmatigere benadering van de woningmarkt gekregen... en zijn ze meer gaan bouwen uh, als bedrijf. En het gevolg is dus dat mensen uit het laagste segment uh, die willen huren... geen woning meer kunnen vinden. ja, We zien in Nederland een, een hele rare situatie. We hebben de grootste sociale huursector uh, relatief van de hele wereld. En toch heb je in, in steden als Amsterdam, maar, maar ook Groningen of, of Arnhem... Wachtlijst van bijna tien jaar. Dat betekent dat met name de mensen die echt die, die sociale huurwoningen... het hardst nodig hebben. Mensen met een lager inkomen die gewoon ook een, een dak boven hun hoofd willen hebben, dat die op een wachtlijst staan. Ja, maar moet de overheid dan nu verplicht stellen aan die woningbouwcorporaties dat ze voor die lagere inkomens gaan bouwen? Nou, dat is echt een, een, een vraagstuk waar, waar, waar de, de komende tijd over nagedacht moet gaan worden. Er, er komt nog weer een. Ja, dit klinkt wat, wat Haags met excuses voor. Maar ja, er komt nu een. commissie. haag, toch? Ja, het mag ook wel. Maar er komt nu een, een commissie die gaat nu echt puur naar de woningcorporaties kijken. En we hebben ook tegen die commissie gezegd uh, van kijk ook naar de rol van de van de woningcorporaties in hoeverre het voor hun mogelijk is om betaalbaar te bouwen voor de onderkant van de van de markt. Maar uh, dat gaat dan nog weer langer duren. Ja, daar, daar, moet, daar moet nu snel werk van gemaakt worden. Maar dat gaat nog wel enige tijd uh, in beslag nemen. Maar ik moet u in één ding teleurstellen. Uh, oplossingen voor de woningmarkt, uh, die zijn er nooit van, de, van vandaag op morgen. Maar we kunnen wel de beweging in gang zetten... om uiteindelijk toe te werken naar een ja, evenwichtigere markt... Die, die alle huishoudens en alle mensen kan bedienen. En, en hoe lang gaat dat duren? Want we hoorden gisteren geloof ik, voor het eerst een positief signaal over de woning, woningmarkt. Kunt u aangeven van, nou, met twee, drie jaar zijn we er wel weer? Of zegt u dat is geen zinnig woord over te zeggen? Nou, we doen geen voorspellingen, dus in die zin zal, zult u mij niet horen zeggen... van over drie jaar gaan we weer in de lift omhoog. Um, maar je kunt aan een aantal dingen wel kijken. Je ziet nu dat heel veel bouwbedrijven het moeilijk hebben. Dus dat betekent dat de overwinsten, waar in de jaren negentig sprake van was... dat die wel weg zijn. Maar ze hebben het ook voor een deel aan zichzelf te wijten, als ik uw rapport lees. Ja, de, de, de, de bouwbedrijven hadden ook meer kunnen innoveren... en meer kunnen doen om, om zich voor te bereiden op het omslagpunt. Uh, maar over die huisprijzen, de lucht is er voor een deel in Nederland uit. Want je ziet nu ook dat de prijzen in Nederland... een stuk minder verschillen met bijvoorbeeld België en Duitsland... dan uh, bijvoorbeeld vijf jaar geleden het geval was. Ja, en hoeveel jaar? Want Dat was de vraag van Thijs. Ja, ik heb uh, eerlijk tegen... Uh, hebben gezegd <laughs> dat ik... daar geen antwoord op gaat Nee, geven. dat ik daar gewoon uh, geen zinnig woord over kan zeggen. Oh. Je moet nooit iets, uh, iets gaan voorspellen waar heel veel mensen belang bij hebben... wat dan weer niet klopt. Want dan doen we als, uh, als politiek, en dit is ook een Tweede Kamer rapport... Uh, doen we weer iets dat we niet waar kunnen maken. Oké, okay, nou dat is wel weer heel eerlijk van u. Hartelijk dank, Kees Verhoeven, ja. voor uw toelichting op uw rapport. U luistert naar Dit is de Dag op Radio 1. Met Thijs van den Brink en Elsbet Grutteke Tell yeah. yeah. Bij ons aan tafel acteur Peter Blok en ethicus Theo Boer. Ja, Peter Blok, onder meer bekend van de drama-series In Therapie... en volgens Robert. Uh, komende zaterdag speel jij in een heel bijzondere voorstelling... in het kader van De Vrede van Utrecht. Uh, kan je het omschrijven voor ons, wat er gaat gebeuren? Dat weet ik zelf niet goed. Ah, er is mij wel beschreven natuurlijk... en ik weet nu inmiddels wel waar ik in zit... maar het is maar eenmalig. En ik heb ook nog nooit zoiets gedaan. Ik weet alleen dat het gigantisch is. Dat het, het Metropolokerst meedoet. Dat de, lucht, de, hoe heet het, de luchtmobiele brigade meedoet. Een koor zit erin. Hebben jullie niet geoefend dan? of zo? Al iedereen heeft geoefend oh. en heel goed geoefend, ja. maar allemaal apart. Want als je dat samen wil doen, ja, dat kan alleen maar op die locatie. Het is en, en, zo groot. En die locatie is? Op de A2, vlakbij Vredenburg. Op de A2, ja. dat is het buiten. Het ja. wordt mooi weer, geloof ik, zaterdag. Dat, dat, vind, dat moet. Ja, maar dat <laughs> wordt ook voorspeld tot nu toe. Oh, goed zo. Ja, maar ja. Want hoeveel <laughs> mensen doen er ermee in totaal? Hoeveel mensen zijn er bij betrokken die Hond actief zijn? Honderden. Ik kan wel een getal noemen, maar ja, dan moet je dan weer... Nou, je ja, lijkt me ik, kamerlid, ik, voor je kamerlid, voor nee, je verantwoording nee, maar wat ik zo, Wat ik zo even zag vanmiddag bijvoorbeeld... er was best een grote groep, is het zitten we op 100 man... maar achter de schermen, en als die er niet zijn... dan dondert het echt in elkaar, nog wel 200 denk ik. Ja. Maar stel, ik ga naar die A2 Zaterdag, ja. wat zie ik? Je komt in een spektakel terecht waarin je een overzicht krijgt... aangepast aan deze tijd, een beetje... van wat die vrede van Utrecht nou eigenlijk behelst. Wat dat toen betekende en hoe, wat je je daarbij voor moet stellen. Want het is een... Heel Bijzondere gebeurtenissen. Iedereen kent wel de vrede van Unie van Atrecht en Utrecht. De vrede van Utrecht en van Münster. Iedereen, dat is toch niet ah ja, zo? Hoor. Dat heb je allemaal wel eens voorbij horen 17, komen. 1713. Heel goed. Welke oorlog werd het toen beëindigd? Nou ja, dat is ook weer zoiets. Het is allemaal heel complex. Het was de Eerste Wereldoorlog, de successieoorlog van Spanje. Dat is eigenlijk waar het. Het ging zeggen, over de troon van Spanje. De troonsopvolging in Spanje. Dat, dat was een beetje onduidelijk. En het was eigenlijk Frankrijk en Spanje tegen Nederland en Engeland? Daar, daar draaide het op uit. Ja. Wie, wie moet Spanje overnemen en wie doet dat in Europa dan? En die wordt dan automatisch het grootste machtsblok. Dus ieder ander was daar tegen. Dat gaf een enorm gedoe. En omdat we allemaal koloniën hadden, was ook daar oorlog. Het was de Eerste Wereldoorlog eigenlijk. Dat noemen wij niet zo, maar dat wel. Ja. Uh, en dat er een vrede is getekend in Utrecht door onderhandeling... Was precies, uniek. Dat was een hè door dat onderhandeling. Was, normaal gesproken, omdat het ene leger het andere versloeg. En nu door onderhandeling. Die zijn ook stiekem gevoerd. Want die kregen ze er eigenlijk niet door. Ik speel ook een leger aan, aanvoeren die het daar helemaal niet mee eens is. Als is dat nou voor oorlog zeg? Ga je aan de tafel zitten praten met elkaar. Dat is een hele unieke oorlog geweest. Want inderdaad, het is een oorlog waarbij de overwinnaars en de overwonnenen. allebei met, met, zonder gezichtsverlies wegkwamen. Ja, precies. En daar zijn na die tijd vele voorbeelden. Bijvoorbeeld einde de Tweede Wereldoorlog. De vernedering van Japan is een voorbeeld waarbij dus de overwonnenen totaal werd vernederd. Ja. En dit is een voorbeeld van wat je dan noemt een rechtvaardige vrede. Ja. Ze werden zelfs binnengebracht op dezelfde manier. Wel even grote ingang. Op ja. het moment dat de, de vrede dus getekend werd. Zodat nou, er geen verschil was. En waarom ben jij als legeraanvoerder tegen? Wat, wat zijn jouw argumenten? Ik ben nog van mijn oude stem. Ja, dat snap ik. Maar wat... Ik vind een, een soldaat. die houdt pas op als hij gewonnen heeft. Okay. Of uh, is gesneuveld. En uh, dit, dit. de dood of de gladiola. Precies. De dood of de gladiola. Letterlijk zeg ik dat zelfs. Okay. Oh ja? ja? Ik heb het niet gezien nog. Nee, <laughs> nee maar dat zeg ik. <laughs> een van de aspecten die de voorstelling komende zaterdag bijzonder maken. is dat de muziek is gecombineerd door de Nederlandse DJ Junkie XL. We spraken hem over zijn creatie. Nou, er was een comité, de Vrede van Utrecht. Die uh, hadden het stuk gezien van Yvo van Hoven. De, dat heette De Russen. En ik had daar muziek voor gemaakt. Toen hebben ze mij benaderd of ik een stuk wilde schrijven van ongeveer 75 minuten. Wat gaat over de slag om de Vrede van Utrecht. Mijn wens was dat het uh, heel groots moest klinken en dat het eigenlijk heel erg moest lijken op een bombastische filmscore die over oorlog gaat. Voor mij viel het stuk uiteen in een opbouw, zeg maar, naar een oorlog toe. Dan uiteindelijk de oorlog zelf. Een vorm van terugkijken. En dan het ontstaan van een wens naar vrede. En, en uiteindelijk is er dan die vrede met een bitterzoete nasmaak van zolang er vrede is. En dan uiteindelijk is het dan toch daar en is er een groot feest. Ik werk met name aan films in, in Amerika en dan werk je altijd in teamverband. Daar is maar één generaal en dat is de, de regisseur. Je doet gewoon wat van je verwacht wordt. En dat is een uh, redelijk essentiële eigenschap uh, voor het zijn van soldaat. Ja, het klinkt heel bombastisch, Peter Blok. Is dat de bedoeling? Ja, het, het, dat is wel. De, het is groots. Het zijn grootsen. Het, het klinkt iets, uh, een beetje militair, ja. maar het klinkt ook, dat vind ik zo leuk, hij heeft heel veel gedaan ook in de gamewereld, Tom Hockenborg. En dat hoor je een beetje terug. Dus alle, alle jeugd, alle gamers, die zou ik ook willen oproepen om te komen, want die, die muziek is daar ook wel familie van. Nou, en kan je het goed zien als het zo groot is? Of staan er grote schermen en zo waarop je het komt? Het is een immens podium. En ik weet niet of er videoprojectie is, dat weet ik eigenlijk niet. Maar er is ruimte gemaakt voor 15.000 man. Dus daar wordt, zaterdag hebben we nog een een, een, een doorloper-generale van het geheel om te kijken hoe dat zit met die zichtlijnen, hoe we dat uh, goed kunnen krijgen. Ja, zie dat jij er naar dat... uit? Is, is het voor jou leuk om te doen? Het is, het is spectaculair. Ik heb nog nooit zoiets gedaan. Sowieso niet met het metropool, Sowieso niet voor 15.000 man. Dus ik vind het geweldig. Ja, je ziet er echt naar uit. Ja, ja Theo, ga je erheen? Ja, het lijkt mij wel. Even is natuurlijk wel duidelijk: niet op de A2, maar dan niet op, de, op, op het asfalt, maar ik op het neem dak maar bovenop van de bovenop die tunnel. Ja, ja, ja. Dat je niet denkt dat er allemaal ongelukken gebeuren als de auto's gewoon doorrijden. Nee, we hebben ook al een 1 april grap gehad met de jaar 2. Dus uh, nee, maar het lijkt hem zeker fantastisch. Ja, ja. Um, denk je dat de mensen na het bekijken van het toneelstuk... een beetje snappen wat er gebeurd is in 1713? Ik hoop het. Er wordt ook gewoon uitleg gegeven. Er is een jongetje die een spreekbeurt doet. Heel kort. In de voorstelling, in het evenement. En die komt uitleggen waar het hier over gaat. Dus het is, het is eenvoudig gebracht zonder dat het kleutertje luister is geworden. Maar het is voor Nederland natuurlijk toch vrij tragisch afgelopen in die zin... dat ik heb begrepen dat het het einde van de, de grootmacht van de Nederlandse Republiek was. Hè? Ja, wij hebben slecht onderhandeld. Iedereen zat aan die onderhandelingstafel en het feit dat het in Utrecht was, dat was geweldig. Maar ik geloof dat Nederland uh, het slechtste uitgedraaid is, ja. Oh, oké, okay, dus het was in de eindelijke keer een, een, een goede vrede, maar wel met een slechte uitkomst. Engeland en Frankrijk hebben bijvoorbeeld Canada gedeeld, daarom is dat nog tweetalig. Uh, en wij kregen Venlo. <lacht> <lacht> Niks te nadenken nou, van Venlo, ja, maar de verhoudingen goed. waren een beetje zoet. Super, ja. <lacht> Iets anders nog, tot slot, jij gaat de komende zomer spelen in de Lamar. Ja, de hele wat, zomer. Wat ga je, ja, je gaat niet op, vroeg op vakantie en dan heel lang doorspelen. Ik ben al geweest op vakantie. Oh, okay. Ik ga ja, geweest binnenkort al. beginnen met repeteren. En vanaf juni spelen wij een ideale vrouw. Eh, in het De Lamar. En dat speel jij? Uh, Zijn tot... de man? Nee, de vrouw wordt gespeeld door Chitskin Rijdinga. Dat oh, is het leuk. tweede stuk in een reeks van drie... die om haar heen geprogrammeerd staan in de Lamar. En uh, bij deze tweede voorstelling doe ik mee. En Porgies Fransen onder andere, Peter Bolhuis, Ria Eimers. En wat is het verhaal in een paar zinnen? Uh, een ideale vrouw. En het gaat erover dat deze vrouw een man heeft, dat ben ik... die niet altijd trouw is. Ach. Maar in tegenstelling tot wat je zou verwachten... put zij daar bijna kracht uit. Okay. En uh, hebben de mannen eigenlijk het nakijken... In het hele verhaal. Oké, okay, de hele zomer in uh, de Lamar. Zaterdag de voorstelling De Slag om Vrede. Uh, te zien op het dak van de A2 bij Utrecht Leidsrein. Toegang is gratis. Ja. Zometeen uh, moet u straks tol betalen als u onderweg naar een vakantie in het zonnige zuiden door België rijdt. We vragen dat zo aan een Vlaams politicus. Dit is Radio 1. Het is één minuut over half drie. Hier is Mark Visser met het NWS journaal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 De economie van Luxemburg steunt voor een aanzienlijk deel op de grote bankensector. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Radio 1, Dit is de Dag. Goedemiddag, opnieuw hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Hier aan tafel zitten acteur Peter Blok, Dirk de Kort, hij is Vlaams parlementslid, en ethica Theo Boer. U kunt reageren op Facebook via Twitter met de hashtag DIDD of via onze website ditistedag.nu. De ANDB begint met een protestcampagne tegen de Belgische plannen om een wegenvignet in te voeren. Het wegenvignet voor personenauto's. Een abonnement zeg maar op het wegennet. En die zien ze bij onze Noorderburen bezorgd tegemoet. Ordinaire kostenverhoging voor de niet-Belgen. Onze wegen liggen er erbarmelijk bij, maar iedereen die erover rijdt moet ervoor betalen. En dan gaan ze ons een keer extra op kosten jagen vanwege dat vignet. Dat gaan we gewoon niet accepteren. Dat het een goede zaak is dat buitenlanders mee betalen voor het onderhoud van ons wegennet. Laten we het een een kettingspannen over die rivier en dan gaan we die belgen lekker plagen. Ja, dat is ook een oplossing. België wil vanaf 1 januari 2016 het rekeningrijden invoeren voor vrachtwagens en personenauto's en de AWB in Nederland, die komt daar tegen in actie en opende een website. Maar hoe zit het nou precies? Gaan we vragen aan Dirk de Kort. Goedemiddag, meneer de Kort. Goedemiddag. U bent Vlaams volksvertegenwoordiger en ondervoorzitter van de commissie Mobiliteit en Openbare Werken. Klopt het dat wij moeten gaan betalen om op de Belgische wegen te rijden? Wel, het is inderdaad zo dat eigenlijk op dit moment wordt onderzocht om tegen 1 januari 2016 het rekeningrijden in te voeren voor vrachtwagens. En voor personenwagens wordt er eigenlijk gekeken naar een wegenvignet... En dat zal eigenlijk voor ons, voor eigenlijk, uh, België zal dat betekenen, dat het een, enerzijds een wegenveeënd is, gekoppeld eigenlijk ook met een verandering van onze verkeersfiscaliteit. Ja maar, dat, en, ja, maar dat betekent dus voor Nederlanders dat als wij door België heen willen rijden of naar België toe willen rijden, dat wij zo'n wegenveeënd moeten aanschaffen vanaf 2016. Ja, dat klopt. En al enig idee wat dat ongeveer gaat kosten? Dus er zijn op dit moment, is het, uh, daarom nog geen beslissing uh, genomen. Dat wordt eigenlijk op dit moment verder onderzocht. Dus het is eigenlijk wat te voorbarig om nu eigenlijk ook al effectief met cijfers voor de dag te komen. Ja. Uh, wat is de reden dat u dat wil gaan doen? Wel, het is zo dat, uh, we merken het eigenlijk allemaal, dat uh, er wordt wel, zijn minder emissies met onze wagens. Dat is goed, dat is een vooruitgang. Maar uh, we willen toch wel iets doen aan het broeikaseffect en dus... Uh, dat brengt eigenlijk met zich mee die extra uitstoot die eigenlijk wordt veroorzaakt met wagens. Dat we het ook wel zeggen van, daar moet ook wel effectief voor betaald worden voor die milieukost. Willen we er ook daadwerkelijk wassturend sturend optreden op dat vlak. Ja, even wat bedragen die hier in Nederland rondgaan... hou ik even tegen u aan met de vraag of ze kloppen. Uh, 100 euro per jaar voor een vignet, vakantiegangers 35 euro per jaar... grensbewoners 200 euro per jaar, inwoners deel Vlaanderen 85 euro per jaar... spontane bezoekers 7 euro per keer. Klopt dat een beetje? Nog altijd. Er is eigenlijk op dit moment eigenlijk om bij de Vlaamse regering nog geen besluit eigenlijk genomen van welke tarieven effectief daadwerkelijk gaan getroffen worden. Ah, dus uh, dat, dat, kun dat kunnen we niet bevestigen. Maar dat dat deze de getallen komen ergens vandaan. Die hebben wij niet zelf bedacht, meneer de Kort. Nee, nee, maar dat klopt. Uiteraard moet je verder eigenlijk onderzoeken. We zitten nu eigenlijk op dit moment eigenlijk in de consultatie, in het onderzoek. Maar uh, is het ook heel correct om te zeggen dat er daaromtrend nog geen besluit eigenlijk is genomen? Nee, maar komen nee. deze getallen u bekend voor? Die getallen die komen mij bekend voor. Ah, maar, in, maar in welk verband dan? Staan die dan toch ergens in een voorstel of zo? Uiteraard is het zo dat wij hier in, in Vlaanderen zijn we al een tijdje mee bezig om eigenlijk te gaan kijken... hoe gaan we anders omgaan met onze mobiliteit, hoe gaan we anders gaan betalen voor onze mobiliteit. En dus dat zit op dit moment eigenlijk in een onderzoekfase, consultatiefase. En um, wij nemen onze tijd daarvoor... Als ik dat vergelijk eigenlijk met Nederland... jullie stonden eigenlijk op een bepaald moment... dachten wij allemaal wat voor... maar dan is het door jullie huidige Nederlandse regering... is dat afgeblazen. U heeft over de uh, kilometerheffing en de invoering ja, daarvan. Ja. Ja, ja. Maar die bedragen die, die circuleren wel... maar u zegt ze zijn nog niet vastgesteld. Dat klopt. Ja. Misschien is daar nog over te praten. Terlboe, ja. is, is, is daar nog over te praten? Dat is ook een vraag hier aan tafel. Sowieso zal er ook een WGVJT worden ingevoerd voor Belgen en voor buitenlanders. En zal er voor het gebruik van het WGVJT in België zal er moeten worden betaald. En op dit moment wordt er ook eigenlijk wel onderzocht, getoetst, dat het ook in overeenstemming eigenlijk is met de regels van Europa. Ja, nou is er heel veel commotie ontstaan hier in Nederland. De ANWB is in geweer gekomen. Ze hebben zelfs een website opgericht. Heel veel in de kranten wordt er over geschreven, op, op de sociale media. Had u dat verwacht? Nu, ik denk dat dat, als u dat hier ook gaat vragen in Vlaanderen... ik denk dat niemand graag eigenlijk meer betaalt voor de mobiliteit. Het, dus ik denk dat het dan ook van belang is eigenlijk om toe te richten... waarom dat we dat eigenlijk vragen... En ik denk nog eens, als we iets willen doen aan het broeikaseffect... en we willen wat sturend optreden ten aanzien van het autogebruik... dan zullen we toch ook wel met zo'n uh, mobiliteitsheffing, een milieuheffing, ook daadwerkelijk moeten werken. Ja, u zegt, het is jammer voor jullie, maar je moet gewoon betalen. Daar komt het eigenlijk op neer. Als we iets aan dat milieu willen doen. Ja, maar mevrouw u het ook wel herinneren dat vroeger ook het niet gebruikelijk was... dat voor uw huisvuil. Dat u er ook voor moest betalen en dat u vanaf dat u dat eigenlijk bent beginnen te doen, dat u toch wel verbaasd bent hoeveel beter dat u eigenlijk sorteert en toch beter rekening houdt met het milieu. Nou is het ook en dat zo, is, ja. nou is het dat ook... is eigenlijk op dezelfde manier wat we eigenlijk willen doen. Ja. Nou is het zo dat we in Europa leven en dat er is een vrij verkeer van goederen en van mensen. En als alle landen nou op hun eigen manier weer zo'n vignette gaan invoeren, dan is dat vrij verkeer ook een beetje lastig, toch? Ja, maar het is toch wel zo dat wij. We zijn eigenlijk met het invoeren, zeker en vast ook met rekeningrijden van vrachtwagens, niet de eerste. Ook met het wegen vind je het. We hebben dus gekeken ook wat er in onze omliggende landen daadwerkelijk eigenlijk gebeurt. Um, dat is ook goed dat we niet bij de koplopers zijn. Daardoor hebben we ook niet te maken met een toepassing daarvan. Want ermee dat het eigenlijk ook allemaal zo wat lang duurt met kinderziektes van de systemen die worden toegepast. Maar wie heeft er dan nog meer een wegen? Ik weet alleen in Zwitserland. In Frankrijk betaal je tol, maar daar heb je alternatieve wegen. Dus Niemand heeft toch zo'n financies als u nu wil. Um, ja wel. Dus ook dus in Duitsland betaalt u ook voor de vrachtwagens die betalen ook een uh, rekening rijden en ook in, in Frankrijk is eigenlijk ook voor de vrachtwagens dat daar ook een, een heffing zal gegeven worden. Okay. Ja, ik zou graag willen weten hoe bedoelt u dat u daarmee de reductie of de uitstoot van CO2 kunt reduceren. Want ik kan mij voorstellen dat vrachtwagens misschien dan daarmee op de trein gezet worden. Zoals dat in Zwitserland en Oostenrijk uh, de bedoeling is. Maar Nederlandse automobilisten worden daarmee natuurlijk alleen maar afgeschrokken om België te bezoeken. En dat betekent natuurlijk feitelijk uh, zelfs een dreiging van het teruggaan van het toerisme. Bijvoorbeeld eventjes een dagje naar Brugge. Uh, dat wordt dan voor Nederlanders duurder. Is dat het effect wat u dan denkt te sorteren? Maar misschien kan het dan voor bepaalde mensen interessanter zijn om even te kijken: van kan ik dat uh, mooie plekje daar binnen Vlaanderen, kan ik dat ook even, bekijken, even bezoeken, ook via een alternatief, bijvoorbeeld met openbaar vervoer, met de trein. Ja, dat is nog een vraag. Uh, de wegen in uh, België die vinden we niet altijd even goed als Nederlanders, om het even diplomatiek <laughs> te zeggen. Worden die ja. ook beter? Uh, wel, u zult al wel gemerkt hebben dat de laatste jaren dat minister Krivits. Um, gestart eigenlijk is met een inhaalprogramma. Het klopt dat eigenlijk in de jaren tachtig er weinig aan gebeurd is. Maar op dit moment, een van de redenen ook van de files bij ons, is dat er zoveel wegenwerken plaatsvinden. En dat zal ook de komende zomer eigenlijk zijn. Maar dat oh, er een groot inhaalprogramma eigenlijk is met, uh, met die wegenwerken. Oké, okay, dus komende ja. zomer staan we ook weer vast. Of niet? Uh, hier en daar toch wel. Oh. Ja, het is hm. maar goed dat dat Als u beter wilt rijden, hè, we, ja. we, en u wilt geen putten meer in de weg, dan nee, moeten we er voor zorgen. Ja. Maar, maar dan gaan wij gewoon allemaal via Duitsland, uh, meneer de Kort. We komen dan gewoon niet meer hoor, denk ik. U kent de Nederlanders een mm. beetje toch? Nou ik denk dat er ook heel wat uh, Nederlanders toch nog wel graag door België rijden met hun caravan richting het zuiden van Frankrijk. Ja, maar dan rijden we er gewoon omheen? Dan gaat iedereen ja. via Duitsland, dat maakt voor het milieu helemaal niets uit. Sterker nog, dan moeten we verder rijden, dus het is slecht voor het milieu als u dat doet. Ja, ik ben er toch niet zo van overtuigd. Het is een aanpassing van een gewoonte. En uh, ik zeg het nog eens, in het begin um, brengt dat altijd wel wat commotie met zich mee. Maar ik, ik denk dat het eigenlijk een, dat het wel allemaal best wel met, met zich mee zal ja. vallen. Er is nog een punt. Uh, volgens de ANWB dan, hebben Belgische automobilisten straks uh, ook een viert nodig... maar krijgen ze via de belastingen een soort compensatie. Wij als Nederlanders en als buitenlanders krijgen dat niet. Dat is dan toch ook niet eerlijk? Het is eigenlijk zo, mevrouw, dat als wij effectief willen sturend werken... dan is het effectief voor de mensen uh, in België... want het is dus eigenlijk een samenwerking tussen de drie gewesten. Uh, zo komt het eigenlijk tot stand. Dat wij dus ook eigenlijk daarnaast eigenlijk een aangepaste fiscaliteit inderdaad willen doen. Ja. Die willen we variabel maken. Dus uh, de Boma en Bompa, die dat maar zeer weinig eigenlijk gebruik maken van hun wagen... die zullen daardoor ook effectief minder minder moeten betalen en degenen die zeer veel van uw wagen gebruik maken... zullen er wel effectief mm. meer voor moeten betalen. Maar het is betalen. dus niet zo dat Nederlanders dan uh, benadeld worden door, de, door die nieuwe fiscaliteit? Um, het is, het is natuurlijk dat we eigenlijk um, een stukje met die variabele fiscaliteit... die verkeersfiscaliteit kunnen we natuurlijk alleen maar toepassen op ons wagenpark. Mm. Hey, en Als ik nou naar het Europees Parlement wil, dat is van ons allemaal... Um, u, u rijdt eigenlijk over de gewestwegen, over onze, onze wegen. Dus, um, ja, eerst gaat u dat Europees u Parlement binnen moet, uh, En dan ja, moeten we gaan we moeten betalen. nog betalen om naar ons eigen Europees Parlement te mogen? Um, nee, maar u zult nog wel over andere wegen, desnoods ook eigenlijk uh, kunnen rijden. U hoeft daarvoor niet ons, ons autowegennet te gebruiken. Maar hoe moeten we dan? Zijn er nog kleine weggetjes waar we overheen kunnen? <kwijnt> wel, eigenlijk, op dit moment wordt er eigenlijk onderzocht van of dat eigenlijk uh, al dan niet in overeenstemming met de Europese regels. Ja, want misschien, of, misschien mag het wel helemaal niet wat u doet. Jawel, nee, nee, maar het wordt afgetoetst om ook te zien dat we eigenlijk op dat vlak... want er zijn al nou wel bewerkingen geweest vanuit Europa. Maar we willen zeker vast zien. Daarmee hebben we ook nog wel wat tijd. Het zal allemaal worden ingevoerd ja. in januari 2016. Dus we zijn vandaag april 2013. Dus, dus tegen even. dan zullen we het wel sluitend kunnen invoeren. Ja, Boer? Ja, misschien toch een beetje, misschien een wat, wat stekelige opmerking. Maar, maar kijk, wij zeuren natuurlijk in Nederland vaak over geld. Dus dat, dat is ook internationaal bekend. Maar Nederlanders zijn natuurlijk van deze maatregelen... dat moet toch gewoon gezegd worden, de grootste slachtoffers. Het, ik bedoel, misschien dat er tussen Duitsland en Engeland... nog wat meer vrachtwagens rijden. Maar het is natuurlijk helder dat wij de grootste buitenlandse gebruikers... van de Belgische wegen zijn. Dus ik vraag me af, meneer de Kort, wordt, wordt hier niet over... met Nederland overlegt of dit op een verstandige manier kan worden opgelost. Want het is natuurlijk helder dat Nederlanders... betalen hier gewoon meer belasting uh, voor de Belgische wegen... dan ze dat dusverre deden. Kijk, er is eigenlijk al jaren eigenlijk met de Nederlandse regering... ook overleg geweest. En ik zeg het nog eens, op een bepaald moment dachten wij... dat we later eigenlijk waren met het invoeren van het rekeningrijden... de kilometerheffing, het anders gaan betalen voor de mobiliteit. En het is nu de huidige Nederlandse regering die de plannen volledig heeft afgeblazen. Dus u, geeft ons eigenlijk... dus u straft ons eigenlijk daarvoor? Nee, nee, nee. nee. Oh, nou, dat klopt uh, een beetje zo. Nee, absoluut niet. Um, helemaal niet. Het is op een bepaald moment, hebben jullie eigenlijk, eigenlijk in het proces... heeft de Nederlandse regering afgehaakt. Dat is eigenlijk hetgeen wat er ja. gebeurd is. Peter Blok? Maar het staat toch los van uh, hoeveel Belgische uh, automobilisten in Nederland rijden... en hoeveel Nederlanders in België. Ja, maar... Dat is waar meneer Boer op doelt, volgens mij. Ja. ja. Dat het een oneerlijke belasting van Nederlandse uh, weggebruikers is. En nogmaals, ik wil, als de politieke omstandigheden in Nederland wijzigen... en dat doen ze in elk land... dan ga je toch met, met dat buurland opnieuw om tafel zitten... om te kijken of daar een regeling te verzinnen is? Ja... En hebt u dat ook al gaan, gaan doen nu met Zuiden van Frankrijk, omdat u ook daar piage moet gaan betalen? Ja, maar dat was altijd al zo. En daar heb ja. je ook nog de route nationaal. Ja, en dat is nog een probleem. Want als elk land dat doet, dan hebben we straks 17 stickers op onze voorruit. Dan zien we niks meer. Ja, wel. Ja, maar dat wijst er ook op met die andere stickers, dat u ook in andere landen moet betalen. Ja, ja tot nu toe valt dat mee. Alleen en Zwitserland. Dat... En dan, dan uh, geeft u toch zelf wel toe dat de Nederlander af en toe wel bereid is aan te zien dat ze een vakantiebestemming wilt gaan. En bij een niet-Europese land, alleen bij een niet-Europese landen zouden dat toch onderling moeten, moeten regelen. Ja. En wat vindt u er nou van als Frankrijk en Luxemburg uh, het ook gaan invoeren? Ja, maar ik denk dat het overal, uh, merkt u het eigenlijk, u bent eigenlijk in, uh, in Nederland een van de achterblijvers op dat vlak ja. om... U blijft, Om te u bekijken blijft, hoe dat eigenlijk de mobiliteit, dat we er toch anders mee moeten omgaan. Ja. U blijft heel rustig, vindt u, dat we een beetje zeuren? Nou, uh, dat er eigenlijk bemerkingen waren te verwachten. Omdat u nu meer moet gaan betalen. Dat is eigenlijk dat is normaal. Oh, dat en dat we daarom reacties eigenlijk krijgen vanuit, vanuit Nederland... Um, dat hadden we wel verwacht. Maar dan komen we komen gewoon niet meer hoor, we gaan echt niet meer betalen, we rijden wel om. <laughs> Goed. Ik uh, merk toch altijd dat in Antwerpen het best wel meevalt dat heel wat Nederlanders graag in <laughs> ja, onze richting komen.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 Ben jij al donor? Een kwart van alle Nederlanders staat nu geregistreerd als orgaandonor. En als het even kan, vind ik het ook eigenlijk een morele plicht om donor te worden. Er is namelijk nog steeds een groot tekort. Er gaan per jaar honderden mensen dood omdat het transplantatieverend te laat komt. Want er is altijd al een tekort geweest aan donoren. En 1300 mensen wachten momenteel op een donororgaan. een ethicus van de artsenorganisatie KNMG die heeft een uh, verstrekkend voorstel gedaan. Mensen die staan geregistreerd als orgaandonor... die zouden voorrang moeten krijgen als ze zelf een orgaan nodig hebben. Wat, wat, wat vind jij van die gedachten? Ja, dat gaat om het ethicus Gert van Dijk van de KNG... die, uh, die in een column gezegd heeft dat, uh, dat er in Israël een, uh, een project is... waarin gewoon een wetswijziging waarin het uh, zo is dat mensen die uh, een orgaan willen ontvangen... Dat die, een, uh, dat die voorrang krijgen als ze zelf bereid zijn om orgaandonor orgaan donor te zijn. En het blijkt dat dat in elk geval het aantal potentiële orgaandonoren flink doet toenemen. Dus daar is uh, sprake van uh, een, een stijging van ik mein, ongeveer 30 procent van dat de ze zeggen dan ja als ik zelf een orgaan wilde kan ik me ook een beter aanmelden want dan kom ik eerder in aanmerking. Dan komen ze eerder in aanmerking plus dat het zo is dat er ook mensen die, uh, die namens uh, hè, of als familieleden toestemming geven voor het orgaandonatie van een overledene dus die niet zelf een een code heeft ingevuld ook die mensen die komen hoger op de lijst te staan ook mensen die zelf een orgaan hebben afgestaan. Dat die snap ik niet helemaal als je uh, uh, als je een geliefde overlijdt ja. en die geliefde heeft geen codiciel, ja. dan is de dan beslissing aan precies ja. aan de aan de familieleden. En als Die familieleden, want het is een hele sterke neiging om dat familieleden zeggen: Nee, doe maar niet, die persoon heeft geen codicil, dan gaan wij geen ja zeggen. Wel nu, als die mensen dan alsnog wel ja zeggen, dan krijgen die mensen contact die mensen die, het die het precies die, die, Ja, oké. Okay, ja. ja, dus en, en voor en de, de mensen die levend doneren ook. Levend doneren dat is natuurlijk ook heel bijzonder. Dat kan bij dat kan natuurlijk bij, bij het hart niet, maar dat kan bij de nieren dus wel. En dat, dat is ook behoorlijk effectief geweest. Dus dat zijn natuurlijk wel hele mooie resultaten. Want dat leidt tot meer donoren in Israël. Ja. Ja, Het heeft geleid tot, uh, tot zeker tot meer donoren en ook veel, tot veel meer uh, donaties bij leven. Het is van uh, dat, dat laatste aantal is gegaan van 71 naar 117 in één jaar. Maar het daar is, is het nog wel goed om erbij te zeggen dat je uh, in Israël, als je dat doet, dan krijg je vijf jaar medische kosten vergoed, dan krijg je een levensverzekering en een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ja, maar dat zijn natuurlijk ook wel dingen die je, die je toch wel nodig hebt. Hoe ja, Je zou kunnen zeggen, ja, iedereen zegt dat het zo vreselijk veilig is... om één nier te doneren, maar waarom krijgen mensen dan toch... een arbeidsongeschiktheidsverzekering en levensverzekering? Ja, en als je arm bent, denk je van, nou, dat komt mooi uit... laat ik maar eens een nier weggeven. Ja. Dat is toch een ongewenst effect. Ja, en dat is nou het hele punt wat ik wel heel erg interessant vind. En dat is, is het nou zo dat wij mensen niet met carrots en sticks... Hè, dus met allerlei stimulansen, mogen bewegen tot het, uh, tot het doen van donaties? Waarom zouden we dat niet mogen? Daar heeft er zijn twee argumenten. Het ene argument is dat een donatie moet een donatie zijn. Nou is het dus zo dat vrijwillig? Vrijwillig, zeker. En dat moet ook soort van harten en niet voor wat hoort wat. Nou is het zo dat Gert van Dijk in het artikel... in dat, uh, die column die hij geschreven heeft... heeft hij het over wederkerig altruïsme. Dus ik geef wat aan jou, jij geeft wat aan mij. Maar dan, dan is het is geen altruïsme meer. dat vind ik het punt. Wederkerig altruïsme. altruïsme betekent dat je zegt... ik weet niet of ik er ooit wat voor terugkrijg... maar ik doe het gewoon echt helemaal voor jou. Dus dat vind ik uh, niet zo'n heel belangrijk argument... Uh, Ander argument waarom je moet zeggen, ja, dat, dat gaat, je moet echt niet voor wat hoort wat doen. dat is Het gaat wel over jouw eigen lichaam. Hè? Ik bedoel, als je je auto verkoopt of je fiets, hè? inleveractie, prima. Maar inleveractie van organen, daar moet je toch wel eventjes heel goed over nadenken. Maar zou je dan niet een onderscheid moeten maken tussen wel donor zijn, maar donor bij leven, wat echt een hele grote stap is, dat je dat uitsluit? Ja, want dat vind ik... Een, dat, ja. Donor bij Leven is een zeer drastische stap. Ja. waarvan ik, ik... Ik zal even toch een balletje opgooien. Ik vind het zelf uh, eigenlijk heel triest. En ik zou het bijna... Waarschijnlijk zou ik het niet doen. Misschien voor mijn eigen kinderen of mijn eigen echtgenoten. Dat weet ik niet. En toch, stel je nou eens voor... de een situatie van een zeer arme Indiase boer... die niets heeft, zijn oog is mislukt... zijn kinderen hebben geen onderwijs... en dan krijgt hij van een westerse bedrijf... 42.000 euro aangeboden... plus een levensverzekering en wat dan ook. Hè? Want zoveel geld is dat voor ons... Heen. Helemaal niet, vergeleken met nierdialyse, dat ook, ook klauwe geld kost. Als je nou zo'n gezin 40.000, 50 50.000 euro aanbiedt... dan zijn zij voor hun leven lang gered uit de goot. En dan zeggen wij dat dat niet mag... Mm. Nou, nogmaals, ik vind het ook ethisch zeer problematisch. Zoals ik heel veel dingen problematisch vind. Maar daarvan zeg ik toch, ik vind dat we erover zouden moeten nadenken. Hmm. Commerciële orgaandonatie, maar dan niet door bedrijven geregeld... maar zeer strak geregeld. Maar dan gaan wij, dus pro gaan wij profiteren van, van uh, armoede van mensen in andere landen... om aan onze, orgaan, aan onze organen te komen. Nou ja, dat is dus iets, iets... Ik weet dat het zeer ethisch discutabel is wat ik zeg. Aan de andere kant, nogmaals, als de keuze is... want dat is voor een aantal gezinnen wel de keuze. De keuze is tussen totaal creperen... Totaal niets, geen enkel uh, uitzicht hebben op wat voor ontwikkeling dan ook of een, een, een waardig inkomen hebben dan zou je zeggen, weet je wat, neem dan die nier niet aan van die gezinnen geef ze gewoon het geld zelf, maar mm. dat doen we niet nee, nee, maar goed, dat is nog niet het voorstel wat Gert van Dijk naar doet, nee, he, wat jij nu zegt want ja. mensen uit risicogroepen bijvoorbeeld mensen met uh, diabetes of hepatitis die zullen ze misschien wel eerder als donor gaan registreren maar ja, die organen daar hebben we misschien niet zoveel aan Um, precies, die mensen zullen zich eerder. Uh, he, mensen die een hele gezonde, ongezonde leefstijl misschien. Mensen uh, die roken. Heel, heel fervente, persistente rokers en zo. Mensen die, die zeggen, ja, ik zou binnenkort nog wel eens een orgaan kunnen nodig hebben. Ja. Ik weet dat men mijn organen toch niet nodig heeft <gacht> en ik kan nog wat harder gaan roken want ik krijg straks toch een nieuw hart. Ja. Nou, dat is allemaal natuurlijk grote onzin, want bij de bepaling van of je een orgaan krijgt, spelen natuurlijk altijd zelfs in dit, in, in dit nieuwe voorstel van Gert van Dijk en die praktijk in Israël, speelt altijd ook de medische een rol. Dus als iemand zichzelf compleet kapot rookt en heeft een hart en vaatziekte, dan komt hij sowieso niet in aanmerking voor een nieuw hart. Ook is dat al... zo? Nee, natuurlijk. Waarom niet? Dat, nou, dat betekent dat je een hart bij iemand inzet en dat is na, na, na een half jaar ja, nee, is hij dood. Ik beloof He? natuurlijk dat ik stop met roken dan. Ja, nee, dat, dat kan in een vroeg stadium van roken. Als iemand zegt, ik zal het nooit meer doen, dan kan het wel helpen. Maar als iemand zichzelf echt helemaal zijn gezondheid eenmaal aan een God is, dan heeft het implanteren van een nieuw orgaan echt niet veel zin in. Het gebeurt dan, dan ook niet. Dat zijn Peter... de medische slaagkansen te laag. Ja, Peter Blok, wat vind jij daarvan? Ik vind het zo, ik vind het heel erg moeilijk. Ik vind het een heel goed dilemma, dat van die Indiase boeren. Omdat je denkt, ja, moet je nou alles in geld gaan uitdrukken? Moet het moet niet, moet dat niet een, een, een, een gunst zijn van de ene mens aan de ander in het algemeen? Dat je, ik vind dat iedereen donor moet zijn, tenzij die in zijn zak een briefje heeft, bij mij niet. Hm. Maar daar maar, zijn ook weer bezwaren tegen ingebracht. Want analfabeten, die snappen het allemaal niet... als dat dan zo'n brief op je de mat belandt... van ja. Ja, je moet je nu aanmelden als je niet wil. Ja. Dus ja, dat, zijn. Zijn dat is in de, in de ethiek altijd heel interessant. Dat zijn de randen. Dat zijn altijd de extremen. Daar moet je iets voor verzinnen. Maar het grote middengebied, dat cover je dan. Hm. En in, in, in, in, dat, is altijd, dat blijft altijd lastig. Want dat praat. vind je een beter systeem dan dit. Waarbij je een voorrang krijgt als je jezelf aanmeldt. Ik heb er wel moeite mee om er een rekensom van te maken. Ik zou graag willen, maar ik weet heel goed dat we niet in het paradijs leven, maar ik zou graag willen dat, wat ik net zei, dat dat we dat gewoon doen. Ja dat dat bij een beschaving hoort. er zijn hele discussies of dat, dat zogenaamde geen bezwaarsysteem Ad Lansing, CDA-Kamer in de jaren negentig, die had eens dus een keer als cda benen, die, die brak een lands oh, leuke term in dit geval, voor, voor dus het geen bezwaarsysteem met als argument, quote, wij zijn niet van onszelf, wij zijn van elkaar. En dat vond ik toen een draconisch argument, want we zijn helemaal niet van elkaar. Ik ben van mezelf. Ja, ik dus ik vind dat mezelf. ik echt het recht heb om uh, ik vind eigenlijk dat, er geen, uh, uh, dat je toestemming moet geven en dat het anders niet doorgaat. En ik vind wel dat je een morele ...plicht heb om daarover na te denken. Ja, nou ja. Als maar geen als als... juridische. Nee, niet juridisch. Nee, oké. Okay, dat, dat, dat is waar. Goed. Kamerleden die bij de inhuldiging geen eet willen zweren... ...maar wel bij het feestje willen zijn. Is dat niet inconsistent? Daarover zo meteen een debat. Benieuwd hoe dit is de dag eruit ziet? Kijk mee via de webcams in onze studio op radio1.nl.